Twee uur op Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Het CDA zal het nieuwe kabinet niet aan een meerderheid helpen... voor de inkomensafhankelijke zorgpremie. Ik steun niets dat leidt tot minder werk en niet tot betere zorg... zei fractievoorzitter Buma in het tv-programma Buitenhof. Hij ziet ook goede dingen in het regeerakkoord... zoals de open houding naar Europa. Maar de hogere zorgpremies voor de middeninkomens zal hij niet steunen. Dit is funest. Het systeem moet gewoon anders, zei Buma. Vooral in de Eerste Kamer is een meerderheid voor de inkomensafhankelijke zorgpremie nog lang niet zeker. Ook de VVD-fractie in de Senaat heeft veel kritiek. In de Syrische hoofdstad Damaskus is een bom ontploft, vlakbij een hotel waar vooral diplomaten zitten. In de buurt van het hotel is ook een club van officieren en een pand van de partij van president Assad. De staatstelevisie heeft het over een ontploffing veroorzaakt door terroristen. Er wordt gesproken over zeven gewonden. Een van hen zou in kritieke toestand zijn. Een vrouw uit Utrecht is vannacht mishandeld door een taxichauffeur... omdat ze de ritprijs niet kon betalen. Een voorbijganger vond de 29-jarige vrouw. Ze was bewusteloos en had een hoofdwond. De vrouw was in Amersfoort uitgeweest en wilde rond kart over één naar huis. Eenmaal in Utrecht kwam ze erachter dat ze niet genoeg geld bij zich had. Daarop kregen de twee ruzie en die resulteerde in de mishandeling. In een ziekenhuis in Madrid is een vierde jonge vrouw overleden... die afgelopen donderdag in de verdrukking was geraakt op een Halloweenfeest... Meisje van 17 werd in kritieke toestand opgenomen en overleed afgelopen nacht aan haar verwondingen. Eerder kwamen drie vrouwen van 18 bij het feest om het leven. Ze werden in de mensenmassa doodgedrukt nadat er paniek was uitgebroken in de feestzaal. Het weer bewolkt en op steeds meer plaatsen regen. Verder een matige tot krachtige wind, mogelijk aan de Zeeuwse kust even stormachtig, met kans op windstoten. Ook morgen bewolkt en regen, bij middagtemperatuur rond 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie in de regen op de A13. Den Haag richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen meerdere auto's. Bij Delft staat inmiddels 6 kilometer file. Er zijn ook twee... Sorry, bij Kleinpolderplein staat 6 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. De andere kant op richting Den Haag staat de spiegelfile... bij Afrit Berkel en rode reis van 2 kilometer. Het schaatsseizoen barst los...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 De leefde strijd tussen onze topschaatsers en de internationale top. De S&I ISU World Cup. 16, 17 en 18 november. Tiel Verenveen. Maak het mee. Zo, een glaasje vruchtensap. Oh, lekker. Wat goed van je. Ja, dat is zeker goed. Voor fairtrade fruitelers in ontwikkelingslanden. Als je één keer per dag een Fairtrade-product gebruikt... maak je al een enorm verschil. En dat is nu, tijdens de Trade Week, extra voordelig. Want je vindt in de supermarkt heel veel producten in de aanbieding met het Max Havelaar-keurmerk. Kom zaterdag 3 november naar de Wintercheckdag bij uw Volkswagen-dealer. Voor een gratis wintercheck. Kijk op Volkswagen.nl De jeugdopleidingen van de clubs hebben de toekomst. En jij kan ze daarbij helpen.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 NOS Langs de Lijn en Tom van Hek en Ronald Boot. 4 uh, minuten over 2. Welkom bij 4 uur Langs de Lijn. Vijf voetbalwedstrijden, maar één uh, loopt er al een heel tijdje. Groningen NEC, Henk Kok. We moeten nog een kwartiertje spelen. De wedstrijd is niet goed. Wel spannend. Stand is gelijk 1-1. Groningen kwam vroeg in de wedstrijd op voorsprong. En nu een schot vanaf de rechterkant van het veld. Dat was even de schet voor FC Groningen. Maar het schot gaat over. Vroeg in de wedstrijd kwam Groningen op voorsprong door een doelper van de Leeuw. Naar een goede kopbal van Van Dijk. De Leeuw kon intikken. Nadat Babos de bal had losgelaten van een meter of twee. Kon hij de bal intikken. En kort geleden dik en dik verdiende gelijkmaker van de NEC Polsen. Nog vier andere wedstrijden vanmiddag: FC Twente tegen Feyenoord. Nummer 2 tegen nummer 5. AZ ontvangt VVV en Heerenveen speelt tegen Pekswolle En de laatste wedstrijd om half vijf is NAC-RKC. En er wordt ook uh, gereest door grote auto's. Het kan wel eens heel, heel spannend worden, Roland van Dam. Ja, absoluut, want de koploper in het wereldkampioenschap... Sebastian Vettel moest vertrekken uit de pits. Gisteren problemen met de brandstoftank... en de hoeveelheid brandstof in de tank na de kwalificatie... teruggesteld naar de 24e positie. En dat biedt kansen voor de koploper in het kampioenschap. Fernando Alonso die vertrok de race als zesde, maar ligt nu al vierde. Achter Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen en Pastor Maldonado. Dus Vettel moet een inhaalrace gaan rijden. En Alonso zou vandaag hele goede zaak kunnen gaan doen hier in Abu Dhabi. Er is ook nog hockey vanmiddag. Bloemendaal tegen Amsterdam. En tennis, de finale van de Masters in Parijs tussen Ferrer en de verrassende Paul Janovic. oud dag hier, want het is alweer 1984 van Cindy Lauper. Girls just want to have fun. Geloven ze het allebei wel bij die 1-1? Of zie je nog kansen, hein, Kok. Nou, ik zie wel, uh, wel degelijk kansen voor FC Groningen, Maar zeer zeker ook uh, voor NEC. NEC was dicht bij 2-1. Bal in het 16-meter gebied van NEC wordt uh, weggekopt. En dan kan NEC gaan uitverdedigen. In een 2-tegen-2 situatie. Ten voorde, Die gaat het 16-meter gebied binnen. Op de rand van het strafschoolgebied kan Luciano de doelman van FC Groningen, dan uh, vangen. Heel dicht bij een tweede doelpunt uh, was Groningen was juist met een kopbal van de Leeuw. Vrije positie. Hij had de hoek gewoon voor het uitzoeken. En het is een kopspecialist. Maar in dit geval kreeg hij de bal volledig verkeerd op zijn hoofd. En de bal meters en meters naast, maar George was er ook nog dichtbij. Ik ga kijken dat er, wat er gebeurt op het veld. De bal, uh, althans, er was de bedoeling, werd in het 16 meter gebied ingespeeld uh, van NEC. Voorzet moet komen van de rechterkant van het veld van uh, Kappelhof. Maar die schiet tegen een verdediger van NEC en daar gaat Groningen weer ingooien. Het is geen goede wedstrijd uh, geweest, zelfs een slechte wedstrijd. Groningen begon goed aan de wedstrijd. Uh, van Dijk viel na een minuut of tien uit met een enkel blessure, landen verkeerd. En toen werd het spel van FC Groningen echt slecht. en was NEC de betere ploeg voetbalder gemakkelijk. Maar de eindpaas was vaak onzeker. En als NEC dan al kansen kreeg, kreeg, en die moet ik vooral ten voorde noemen... ja, dan werden die hele goede kansen ten voorde zeker twee keer die werden niet benut. Maar uiteindelijk was het dus Paulsen die de gelijkmaker maakte. De aanval van Groningen over de linkerkant via Schets, Schets zit een beetje te dolen in zijn tegenstander. Speelde hem af naar de linkerkant. En dan moet je voorzetten dan uiteindelijk toch eens een keertje komen. Maar die komt nog niet. Burnett een beetje aan het plooien met de bal. Dan kan Schert hem overnemen. Die gaat naar het punt van een 16-meter gebieden, Maar hij krijgt hem niet goed mee. En dan kan NEC nog eens een keertje gaan uit maar die krijgen de bal ook niet goed weg. Maar nu is het dan eindelijk ten voorde. Alleen uh, Platje is voor in bij NEC. En er wordt goed ingegrepen door Kappelhof En is met één aan de rechterkant. Is Kim weg. Ter hoogte van de achterlijn. Dan moet hij voorzet komen. Slechte voorzet wordt geraakt door Breuer. En haalt Babels hem dan nog binnen voor de doellijn of niet? Nee, Babels heeft hem niet binnengehaald. En dan mag Groningen aan de rechterkant nog eens een keertje een hoekschop gaan nemen. Ik kijk even naar het scorebord. 82 minuten gevoetbald. Kim vanaf de rechterkant uh, met de hoekschop. De Leeuw weer in het 16 meter gebied. Hij kan heel goed timen en kan goed koppen. Zojuist heeft hij dat niet bewezen, maar nu misschien wel. Nee, het is Babos die zeker ingrijpt. En bovendien is er ook nog een overtreding begaan. Want ik heb gezien dat de Nijhuizen heeft gefloten. Texera staat weer in het punt van de aanval bij Groningen. Zeefuik is na een kwartier spelen in de tweede helft gewisseld. De belangrijkste aankoop, of een belangrijke aankoop van, van Groningen. Hij raakte helemaal geen knikker om het maar populair te zeggen. En hij werd uitgefloten. En toen heeft de Maaskant ingegrepen. De doelschop van Babos komt op de helft van NEC. Maar het is Pav die de bal kan wegkopen. Wordt hij weer getransporteerd naar de. Wordt hij weer door, door Kwakman. En zo gaat het spelletje een beetje in en weer. Even een beetje een klutsituatie. En het was ook heel vaak een klutswedstrijd. Het is gelijk in de Groningen. 1-1. We gaan maar weer naar de mannen en de grote auto's. Ronald van Dam, want het is rekenen, rekenen, rekenen vandaag. Hè? Ja, dat gaat het zeker worden. Um, ja, de uitgangspositie was een voorsprong van Sebastian Vettel... die de laatste vier races op rij heeft gewonnen van 13 punten... op Fernando Alonso, de coureur van Ferrari en vettel dus voor de Red Bull. Maar ja, wat gebeurde er gisteren allemaal in de kwalificatie? Vettel uh, had de derde tijd, maar uh, kwam niet meer terug met uh, zijn auto bij de pits... Veel problemen met de brandstoftank, hoop onduidelijkheid. Maar we vermoeden dat er gewoon te weinig brandstof in die tank zat. Want je moet altijd een litertje overhouden om aan de wedstrijdleiding te geven. Hoe dan ook, de wedstrijdleiding zag zich genoodzaak om Vettel terug te zetten naar de achterste plaats op de grid. Hij heeft ervoor gekozen om te starten in de pits. Dat geeft Jan weer het recht dat je van alles aan je auto mag veranderen. en bijvoorbeeld iets meer rechterlijnsnelheid om ervoor te zorgen dat je snel kunt ingaan halen. Maar met het inhalen heeft hij nog wel de nodige moeite. hoor. Hij ligt inmiddels op de 14e positie, is dus wel bezig aan een inhaalrace. Maar vooraan gaat het ook goed met Fernando Alonso. Want die profiteerde van een slechte start van teamgenoot van Vettel, Mark Webber. Alonso nu op de vierde positie. Hamilton leidt de dans. Rijkonen ook goed weg, ligt op de tweede positie. Al Maldonado van Williams, want die de grote prijs van Spanje wordt. Wond die ligt op de derde positie. Dus Alonso heeft er nog drie voor zich. En Vettel zal moeten zien dat hij dus in die top tien geraakt. Op dit moment is dus op de veertiende positie. Vecht hij met en Dan gaat hij nu langs. Dus schuift weer een positietje op. Dus wat dat betreft uh, komt die top 10 in zicht. Maar het wordt een hele, hele zware middag voor Sebastian Vettel. De man die in bloedvorm verkeerde. Maar ja, inschattingsfoutje denk ik bij het team van Red Bull zou ze wel eens duur kunnen N en komen. Ronald, heel even, moet je dan met een blikje met één liter naar de ja. wedstrijdleiding? Naar afloopt er zit nog een liter in? Nou ja, ze moeten natuurlijk kunnen vergelijken of de benzine die je gebruikt hebt in de kwalificatie ook de benzine is die je voor het Grand Prix weekend hebt afgegeven aan de wedstrijdleiding. Dat je daar niet mee dus of je Moet er al... geen doping in ja, zit. Ja, eigenlijk wel, zo kun je het <laughs> bekijken. En uh, ja, dat is altijd een beetje spelen. Want hoe minder benzine erin, hoe lichter de auto, hoe sneller je bent. Maar dat lijntje is dun. En ik denk dat ze gewoon even een rekenfoutje ja. hebben gemaakt. Niet handig. Nou, we gaan het allemaal, allemaal zien. En jij volgt het. Zeker. Wat een goal! De eredivisie. Het laatste goal! Alle wedstrijden van gisteravond. Te beginnen met PSV Herakles. 4-0 werd het. Na een 2-0 Rusland door Mertens en Narsing. De derde was van Strootman, de vierde van Matafs. Uh, Kwanza van Heracles kreeg tweemaal geel, 14 minuten voor tijd. En dat was de rode kaart. Dus een ruime overwinning voor PSV. Maar die had wel ruimer moeten zijn. Met name Luciano Narsing had veel meer kunnen scoren. Maar de aanvaller was al blij dat hij weer eens in de basis begon. Ja, ik krijg het vertrouwen dat ik weer uh, vanaf het begin mag spelen. En die uh, wil het natuurlijk laten zien. Ik denk dat ik uh, vandaag gevaarlijk was met mijn snelheid. En uh, ja, ik moest zelf uh, ja, natuurlijk meer scoren. Maar uh, als ik kijk naar mijn rendementen heb ik uh, toch nog wel een uh, hoger rendement gehad. PSV staat in ieder geval één dag bovenaan. FC Twente speelt vanmiddag nog tegen Feyenoord en kan boven PSV komen. PSV vertoonde gisteren het spel dat bij een koploper past. dik Advocaat. Ik denk dat Elftal zeer geconcentreerd gespeeld zeer scherp. Ook gewoon één tegen één gespeeld achterin. En ja, daar, daar, daar had Heerles geen antwoord op. En, uh, en als je dan ziet de mogelijkheden die je krijgt vanuit dat spel... Vanuit die tegenaanval, ja, dan, dan, dan, dan hebben we gewoon een goede ploeg. De laatste weken kreeg Herakles complimenten voor het getoonde spel. Veel lef, veel doelpunten. Gisteren was er niks van terug te zien. Tot verbazing van de trainer Peter Bos. Ja, ik ben er eh, ook verrast door, ja. Dit had ik niet verwacht. En eh, zowel in balbezit sloeg het helemaal nergens op. Als ook verdedigend. Geen duels winnen, niet kort zitten, niet doordekken. Geen lopende mensen oppakken. Het, eh, het was slecht. Hey Peter Bos, dus van Ajax. Vitesse 0-2, 0-1 Boni. Rust. Iedereen zat nog niet. 0-2 Boni. Wilfried Boni, dus deed weer eens van zich spreken. Twee keer scoorde die in de arena. Het verschil met Ajax is zes punten nu in het voordeel van Vitesse. Maar volgens Boni is Vitesse er nog lang niet. Vitesse is not the top 10. We are growing up. We want to be, we try to be. We, we are working on that, but we are not a top team. We zijn nog geen topteam. We zijn er wel hard voor aan het werk. We zijn op weg, maar we zijn nog geen topteam, zei hij. Maar het is dus wel op de goede weg. Want uh, is luisterende trainer Fred Rutte twee spelers blonken wat hem betreft uit. Uiteraard was dat doelpuntenmaker maken, Boni, Maar zeker ook man die nog niet zo lang geleden een Ajax-shirt aan had, Theo Jansen. Theo die weet precies op de juiste momenten weet hij, uh, wanneer je even rust in moet bouwen. En dat heeft dit team gewoon nodig. want... Uh,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 Hebben we vandaag niet gedaan. Theo Janssen keerde dus terug in het stadion... waar hij vorig seizoen nog speelde en begin van dit jaar overigens ook nooit. Nog, hij kreeg afscheid, kreeg een publiekswissel en een gele kaart. Dat allemaal op één avond, maar vooral die kaart, dat deerde Theo Janssen niet echt. Nee, dat zit mij Nou, de scheidsrechter, die geeft mij een gele kaart, ja. Het is een bal die hoog komt en de uh, eerste is 20 kilo lichter dan ik. Dus als hij tegen me aankomt, dan vliegt hij en... Uh, het uh, is een beetje hetzelfde als ik tegen Boni aan denk ik. Theo Janssen, laat eens kijken bij Henk Kok. Hoe lang is er nog te spelen bij Groningen NEC, Henk? Nou, ik denk nog wel een minuut over drie, vier. De klok staat weliswaar op 89 minuten. Maar de, ja, Pastoor heeft weer gebruik gemaakt van drie wisselspelers. Heeft hij elke competitiewedstrijd nog gedaan. Dus er komen zeker twee à drie minuten bij. Het is een uh, vrije schop voor Babos, uh, trouwens, uh, voor, uh, voor NEC. De wedstrijd is, is spannend, niet goed. Ik heb het al gezegd. Maar laten we gaan kijken wat er uit deze vrije schop van Babos uh, voortvoert. De bal komt op de rand van de 16-meter-gebied bij Groningen. Weggekomen door Roda, Dan weer door Schet. En dan kan de NEC de bal weer oppikken. En het is over en weer vaak veel balverlies bij Groningen en bij NEC. Maar NEC heeft nu de bal. De bal komt met 16 meter. Er komt Roda. Roda scoort. Ja, Roda scoort. En niemand springt op. Goede voorzet vanaf de linkerkant van het veld. En ik kan niet eens zeggen dat dit onverdiend is. Roda de invaller. Hij begon niet zo goed aan de wedstrijd. Maar nu maakt hij alles, alles, alles goed van heel dichtbij binnen het doelgebied van FC Groningen. Pakt hij de bal op de binnenkant van de schoen. En zo leidt NEC. En ik moet eerlijk zeggen, het is niet onverdiend. Van NEC heeft meerdere grote mogelijkheden gehad. En nu maakt Roda dus gebruik daarvan. En staat Groningen met de 2-1 achter. Ik wilde net nog zeggen: je moet altijd oppassen bij dat NEC. Zeker als Plaatje daar speelt. Van het afgelopen seizoen werd het 3-3 in de Euroborg. En viel Plaatje in. Toen maakte dit twee doelpunten. Met een voorsprong van 3-1 voor FC Groningen. Tjonge, tjonge, tjonge. Groningen krijgt weer het deksel op de neus. Het heeft goed gespeeld in de eerste 10 minuten. Maar het uitvallen van Van Dijk heeft gevolgen gehad. En bovendien, Groningen heeft kwalitatief niet zo'n goede ploeg. Absoluut niet. Nou, laten we nog even gaan kijken wat er nu gaat gebeuren. Er komen drie minuten bij. De bal die gaat weer richting George van NEC. Dus Groningen heeft geen balbezit op de helft van FC. George die speelt de bal af naar Platje. Platje misschien nu naar de rechterkant. Naar ten voren. Maar Platje wil wat tijd vinden. De bal naar richting cornervlag gespeeld. De voorzet Komt George. George. Op de rand van het doelgebied had hij de 3-1 kunnen maken voor NEC. Maar hij komt niet helemaal goed achter die bal met zijn hoofd bal. Die kwam een klein beetje achter hem. Niet voor hem. Dus moest hij een beetje achterover leunen En dan kan ik begrijpen dat hij bal naast gaat. De bal is in de middencirkel En moet er moeten nog twee minuten worden gevoetbald. Groningen komt niet in balbezit. Platje. Plaatje speelt hem even terug naar Rupp. Breuer. Breuer gaat over de middellijn. Breuer de verdediger speelt af naar de linkerkant. En er moet weer de voorzet komen vanaf die linkerkant van het veld. Er wordt even gedold met de bal en probeert of wel in bouwbezit te komen. Maar dat lukt hem vooralsnog nog niet. De bal is wel over de zijlijn gegaan. Maar NEC gaat ingooien. Het is een geweldige kater voor FC Groningen. Het heeft dit seizoen nog maar één wedstrijd gewonnen in de Euroborg. En dat was tegen Rode JC. En nou één overwinning in zoveel thuiswedstrijden. Dat is toch buitengewoon slordig. George nog op de achterlijn. Op, probeert hij die bal voor te zetten. Gaat hij over de doellijn? De tijd verstrijkt in het voordeel van NEC. De hoekschop moet nog worden genomen. George gaat een beetje dolle met die bal. En wordt de nodige tijd ook genomen om die hoekschop te nemen. Die hoekschop wordt genomen zometeen door, door Rex de Deen. En alles schokt een beetje over het veld op dit moment. Hebben we, NIC probeert natuurlijk gewoon uh, tijd te vinden... ...maar daar heeft Nijhuis ook wel in de smiezen. Dus hij zegt, baat even snel even die hoekschop nemen. Jongens, hij is er heel kort genomen. En dan gaat hij weer over de achterlijn. En nu is het gewoon een uh, doelschop uh, voor FC Groningen. Luciano, hij staat er ontgoogeld, ontgoogeld bij. En Maaskant zeer zeker ook. Ik denk dat Maaskant een inschattingsfout heeft gemaakt... ...met betrekking tot de kwaliteit van FC Groningen. Van die valt dit seizoen behoorlijk tegen. De bal is weer in het spel gebracht. NEC probeert weer een aanval op te zetten En over de linkerkant. Is weer over de zijlijn gegaan. En we moeten nu misschien nog een minuutje voetballen. Heel snel gaat FC Groningen ingooien. De bal die wordt doorgekopt. Komt dan richting de Leeuwen. Gaat texeren. Die gaat erachteraan. De bal wordt weer naar de buitenkant gekopt. Maar is over de zijlijn gegaan. Of is hij niet over de zijlijn gegaan? Jawel. Van ik zie de grensrechter met de vlag. En die gebaat dat NEC mag ingooien. Heel dicht zijn ze bij een overwinning. En het is frappant dat NEC veel punten pakt in, uh, in uitwedstrijden. Ze hebben al 10 punten gepakt in uitwedstrijden en drie in een thuiswedstrijd. En nu zullen er ongetwijfeld weer drie punten naar worden toegevoegd. Fraaie overwinning dan voor NEC, wat het moeilijk had op een gegeven moment. Niet zozeer met FC Groningen, maar vooral met zichzelf, omdat het slordig speelde. En de kansen eenvoudig niet benutten. De bal gaat nog eens een keer het 16-meter gebied in van de Sparf. Maar de bal die rolt ook over de doellijn heen. En dan zitten we heel dicht bij de 93ste minuut. Er wordt een beetje licht gejuicht bij NEC. Ik zie dat bij George. De seconden verstrijken. En ik denk dat Nijhuis nu de bal opeist. Je belt in een oorverdovend fluitconcert voor de spelers van FC Gronium. Gronium gaat opnieuw verliezen in de Euroborg. Er kwam wel een voorsprong. Maar Paulsen die maakte de gelijkmaker voor NEC. En zojuist van zeer nabij de 2-1. Het winnende doelpunt voor NEC van Roda. 2-1 overwinning en EC. En wij gaan even terug naar gisteravond. De laatste wedstrijd, Willem 2 tegen FC Utrecht. 1-5 werd het na een 1-2 ruststand. Utrecht kwam voordeur van de gun. Mulenka scoorde ook, maar deed dat in eigen doel. En vervolgens ook in het goede doel. En toen was het 1-2-1-3. Werden door Gernd, 1-4 door Gernd en 1-5 weer Mulenka. FC Utrecht was veel sterker dan Willem 2. Uh, Utrecht staat vierde en is aan een uitstekend seizoen bezig. De trainer Jan Wouters waakt voor al te veel optimisme. We genieten er ook van. Dat doen we de hele week door, daarvan genieten.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 Komen bij de stand. 0-0 was dat de, trouwens. Ja, was 0-0. Niet zoveel argument dat je het niet gezien had. 11-27. We hebben het over PSV, de koploper. Twente heeft er 25 uit 10. En het sterke Vitesse heeft er 24 uit 11. Utrecht, u hoorde het, staan vierde met 21 uit 11. Feyenoord heeft 18 punten uit 10 wedstrijden. En Ajax staat nu zesde met 18 uit 11. Aanvoerder van de middenmoot, zullen we maar zeggen. Waar NEC ook goede zaken deed door dus net te winnen daar in Groningen. En NEC staat nu zevende, twee punten achter Ajax. Onderin allemaal ploegen. Op een na die nog moeten spelen. Pek Zwolle heeft er acht. Nak Breda heeft er acht. We hebben het dan over de nummers 15 en 16. Willem II heeft er zes, maar heeft al gespeeld. En VVV heeft er drie. Want om half drie krijgen we dus drie wedstrijden zo. Twente, Feyenoord, AZ, VVV en Heerenveen, Pek Zwolle. Ronald van Dam bij de uh, Grand Prix van Abu Dhabi. Ja, net een angstaanjagende crash van uh, Nico Rosberg. Die verkeek zich uh, volledig uh, op de snelheid van de HRT van uh, de Indië-Kartikien. Vloog er overheen, uh, belandde we vervolgens in de, in de bandenstapels die uh, de auto wel goed absorbeerde, zoals ze mooi heet. Beide coureurs uh, verder zonder kleerscheuren, uh, naast de baan gezellig met elkaar keuvelend. Maar uh, ja, een beetje een uh, merkwaardig moment van uh, Nico Rosberg, die uh, probeerde wat naar voren te komen vanuit het achterveld. Inmiddels dus drie uitvallers, want Nico Hulkenberg was bij de starter uitgegaan aan een clash met Bruno Senna race geneutraliseerd, we rijden dus nu achter de safety car... met uh, aan de leiding Lewis Hamilton gevolgd door Kimi Rijko... dan Pastor Maldonado, dan Fernando Alonso en Sebastian Vettel... op dit moment op de twaalfde plaats. Uh, inmiddels gaat de zon onder, drie uur tijdsverschil... tussen uh, uh, zeg maar Nederland en, uh, en Abu Dhabi, een van de zeven Amiraten. En, uh, het wordt dus een, een race in de schemering en ze zullen even ge geduld moeten hebben. Want al die brokstukjes afkomstig van de auto's van, uh, van Kartiki en Rosberg moeten eerst weggeveegd worden. En ik zag nog niet dat de Marshalls nou meteen aanstalten maakten om daar uh, heel enthousiast mee te gaan uh, beginnen. Misschien hebben ze er geen zin in. Dus uh, ja, het is even een het uh, vuur op dit moment. Maar uh, ja, twee plaatsjes verwijderd, Sebastian Vettel. In elk geval van een WK-puntje. Als het zo zou blijven als nu, dan loopt uh, Alonso 12 punten in. Maar goed, we, we hebben nog een, een lange middag te gaan. Of eigenlijk avond, hè. Meitje, invallende duisternis daar dus, maar de race gaat door. Twente, wij gaan het wel voetbal hebben, op zoek naar erenstijl. Naar de uitschakeling in de beker tegen Den Bosch. 1-2 van de week. Tegenstander is Feyenoord, de trainer van de Rotterdammers. Ronald Koeman realiseert zich natuurlijk ook dat Twente... ondanks die bleimage van afgelopen week toch wel bezig is aan een goed seizoen. Ja, ze staan bovenaan. Tenminste nu even niet door de overwinning van PSV, maar... Schijnbedries? Uh, geeft wel weer het gekke aan uh, van het voetbal, hè? Ja omdat ze verliezen tegen Den Bosch, is gek, hè? Uh, je wordt misschien ook een kampioen als je slecht speelt. Ze halen wel een punt. Hoe zie je dat? Nou ja, wat je wel ziet, dat ze met name de laatste weken... dat het uh, wat moeizamer gaat. En ja, als je dan uitgeschakeld wordt in de beker... dan, uh, dan geeft dat uh, onrust bij grote clubs. En uh, inmiddels uh, is Twente uh, met de mogelijkheden die die club heeft... is dat in Nederland een grote club. Hoe gaat dat eigenlijk dan? Uh, dan? Dan kun je reageren in een groep. Hè? Als, iets, als, het, als het fout is gegaan, kan ook de andere kant op werken. Hè? Ze ik pannen van Dakos tegen jou. Ja, dat, dat zal met name aan ons liggen wat we daaraan doen. En uh, het feit is dat er door de nederlaag natuurlijk wat extra druk bij Twente is. Uh, dat merk je, dat hoor je. Ja, en uh, daar kun je gebruik van maken. En, en, maar dan moet je zelf goed zijn, laat ik het zo zeggen. Ja. Roetsje speelt weer. En Tony Villena, die hier vorig jaar debuteerde. Want Kevin Leerdam speelt niet. We zagen een heel mooi beeld dat jij met hem aan de training een lekker gesprek had. Je moet wat afpraten tegen Ronald Koeman. Kun je iets delen wat je met Kevin Leerdam hebt besproken? Kevin Leerdam die dus door Ronald niet meer wordt opgesteld. omdat is zijn contract niet verlengd. Zo zeg ik het goed, hè? Nou, zo zeg je het oh. niet helemaal goed. Nou, corrigeer. Want uh, Jan Maat uh, was, uh, was een dag ziek. En als hij ziek was geweest, had Kelvin Leerdam rechtsbek gespeeld. Dus ik kies wel voor een andere speler, voor Tony Dillene op het middenveld. En, maar als ik Kelvin nodig heb, dan zal ik dom zijn om dat niet te doen. Want het is altijd een zeer correcte jongen geweest. Zeer bruikbaar voor een trainer, op meerdere posities. En... Waarom zet je hem er dan niet in? Omdat ik vind dat een ander op zijn positie uh, voetballend gezien, met tijd en met vertrouwen minstens hetzelfde kan brengen, wat wel toekomst is, ja, daar maak ik dan een keuze in. Ronald Koeman en de vragen en opmerkingen tussendoor waren van Joep Schreuder. Let's go watch her with you. I met some movies, and she don't seem do to dig at And then she asked me Why don't I come to her flat and have some supper? And let the evening pass five, taking records, this has a groovy high five I say yeah yeah. That's what I say, I say yeah, yeah.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 Deze worden altijd op Ancieniteit afgekondigd. Maar ik had er niet door dat 12. Bebenstraat was 1964. Georgie Fames eigenlijk voor Ronald yeah, Boot. Yeah. yeah, yeah, Radio 1 Het NOS-journaal Mark het CDA gaat het nieuwe kabinet niet helpen om de inkomensafhankelijke zorgpremie in te voeren. Fractieleider Buma zei dat hij niets wil, voor niets wil steunen. Dat leidt tot minder werk en niet tot betere zorg, zei in het tv-programma Buitenhof. Vooral in de Eerste Kamer is een meerderheid voor de maatregel nog lang niet zeker. In de Syrische hoofdstad Damaskus is een bom ontploft vlakbij een hotel waar vooral diplomaten zitten. In de buurt van het hotel is een club van officieren en een pand van de partij van president Assad. Er zouden zeven gewonden zijn. Inwoners van de staat New Jersey die hun huis niet meer in kunnen door de storm Sandy, mogen ook per e-mail of fax stemmen tijdens de presidentsverkiezingen. Daar heeft de staat New Jersey toestemming voor gegeven. Stemgerechtigden kunnen een aanvraag sturen om te stemmen per e-mail of fax en ze krijgen daarna per mail een speciaal stembiljet waarmee ze tot dinsdagavond digitaal hun stem kunnen uitbrengen. En in Egypte is de nieuwe koptische paus gekozen. Het is de Egyptische bischop Tawadros. In de Sint-Marcus-kathedraal in Cairo werd zijn naam uit een kristallen kom met briefjes gehaald door een geblinddoekte jongen van 12. Volgens de kopten was de procedure daarmee in gods handen. Tot over de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de A10-ring Amsterdam-Zuid richting Den Haag. Tussen Watergraafsmeer en De rij staat 3 kilometer file. De rechterrijstrook is afgesloten. Op de A13-Den Haag richting Rotterdam... staat een druilerige file van 11 kilometer lang... tussen Delft-Noord en Knoop het klein polderplein Komt ook door een ongeluk. Ook daar zijn twee rijstroken dicht. Um, verkeer richting Rotterdam kan het beste omrijden... bij Knoop het prins klausplein en door Gouda te volgen. Bij Gouda keren... Uh, eerst de A12, dan keren bij Gouda en dan de A20 natuurlijk. De andere kant op, op de A13, staat ook 2 uh, kilometer file... richting Den Haag bij afrit Berkel en Roderijs. En aansluitend op de A20 Gouda richting Hoek van Holland... staat 5 kilometer file tussen knopend Terbrechtseplein... en knopend Kleinpolderplein. Sportradio NOS, op één, NOS Radio. Het voetbal van vanmiddag. En die houtkamp staat gisteravond bij de nummer 2. En vanavond, euh, vanmiddag weer bij de nummer 2. Zou kunnen. Uh, dan moet uh, FC Twente niet winnen van Feyenoord. En uh, volgens nog is dat het geval. Want het staat 0-0. Wel de eerste hoekschop voor Feyenoord. 0-0 dus. Feyenoord vanaf de rechterkant de hoekschop. Gaat die bal voor het doel komen? Krijgen we de eerste kans van de wedstrijd? Nee, nog niet. Want Chatli kopt de bal weg. En dan is het via Brama meteen de bal helemaal naar voren. Richting Dusan Tadic. Een van de belangrijke mensen van FC Twente. 0-0. Nog weinig gebeurt. Opvallend in de beide opstellingen. Nou ja, Tadic dat hij meedoet. Maar dat is niet zo opvallend. Want dat is gewoon de beste man op dit moment in het seizoen. Tot nu toe van FC Twente. En Lucas Tanjos in de spits. Uh, hij speelde 37 wedstrijden voor Feyenoord in het verleden. Scoorde in 15 keer. En nu al 4 doelpunten gemaakt. Even heel gevaarlijk door Lamproe. Wordt uitverdedigd. En diezelfde Castagnos daar even gevaarlijk bij was. Hij heeft vier doelpunten gemaakt dit seizoen. Immers speelt de bal naar voren. Interessante wedstrijd hoor tussen deze twee ploegen. Ook al omdat er jonkies staan aan de kant van Feyenoord. Want Boetius we hebben we vorige week al gezien scoren tegen Ajax. Staat in de basis. En Vilena. Tony Vilena, Hij neemt de plaats in Van Kelvin Leerdam op het middenveld. Hij is pas 17 jaar. En toch een belangrijke wedstrijd voor hem. De jongeling onder leiding van Ronald Koeman. Balbezit voor Michailov wilt er wel even naar Benson centraal achterin speler in plaats van Bisgrov bij FC Twente. Balletje je even naar voren en de schilder terug naar Benson en Bengtson dan zoeken naar de opening moet het breed doen naar Douglas Douglas naar rechts naar Rosales de rechtsback in de diepte sprint daar iets weg maar. Rosales neemt het zekere voor het onzekere. Speelt de bal even terug op Michailov. En die geeft hem dan weer mee aan Bengtson. Bengtson, bal naar de linkerkant, naar Braafheid. We hebben zo'n beetje de hele verdediging alweer gehad van FC Twente. Via Chapli gaat de bal weer terug naar Bengtson. Het is aftasten in de beginfase in deze hele belangrijke wedstrijd. Oh, een slechte bal van Douglas. En daar kan uh, Klaas hier vandoor. Klaas hier schiet op Michailov. En de rebound komt bij Benson. Dit was de eerste hele goede mogelijkheid in de wedstrijd. Na de fout van Douglas uh, gaat de bal via Klazi tegen Michailov. En is nu meteen aan de andere kant uh, FC Twente weg met uh, Schilder. Speelt in de bal breed. Uh, voeten van Willem Jansen. Willem Jansen, bal naar buiten naar braafheid. Moet de voorzet komen richting Castanjos. Gaat wel richting Castanjos. Maar ver over hem heen, over de zijlijn aan de andere kant. Aardige beginfase. 5,5 minuut gespeeld. Eén grote kans. Die was voor Jordi Klaasie na de fout van Douglas. En het staat dus nog altijd 0-0. AZ, VVV, dan wordt eenrichtingsverkeer, hè Frank Wielaard? Ja, ik heb gisteravond al zo'n wedstrijd gezien in Tilburg tussen uh, Willem II en Utrecht. Dat was uh, een hele wedstrijd eenrichtingsverkeer. En dit begint er ook al aardig op te lijken. In de richting van de goal van Ma en paar vorig jaar nog AZ. Weliswaar op de reservebank, maar nu dus in de goal bij VVV. En dan krijgt altijd doelpunten tegen. Dat is uh, in ieder geval een zekerheidje. Dus dat zal vandaag ook wel een keer gaan gebeuren. En bij uh, VVV uh, heeft Ton Lokhoff in de gegrepen, zoals dat dan zo mooi heet in uh, zijn basiselftal op zes plekken, maar liefst het elftal gewijzigd. Die zou ik ook kunnen zeggen, Ton Lokhoff waarschuwt voor de laatste keer in dit seizoen. Leiva Cabessi, Forstermans, Meuwis, Wildschut, Otsoe en Wovor... zijn er allemaal niet bij vandaag in de basisopstelling. Een aantal kunnen gewoon niet spelen. Meuwis is ziek geweest, was dus niet fit. Wovor heeft last van zijn knie, kan niet spelen... En uh, ja, er zijn er ook een aantal die gewoon uh, tegenvielen. Leiba Cabessi is vervangen door Fleuren. Bijvoorbeeld Otsu door uh, Maguire die ze vandaag zijn eerste basisplaats krijgt. En ook Fleuren speelt trouwens vandaag voor het eerst in de basis dit seizoen bij uh, VVV. Maar uh, nu dus nog altijd AZ. Dat gewoon in dezelfde opstelling speelt zoals ze uh, dat vorige week deden. Tegen Vitesse met dus Hendrikse. Die heeft weliswaar een uh, bandage om zijn arm. Die nog even gekeurd moest worden. Maar dat werd goed gekeurd door scheidsrechter Van Siegem. En dus kan uh, hij gewoon spelen. De Noor op het middenveld. Bij AZ met Beres aan de rechterkant in balbezit. Even de combinatie zoeken met Rijnen. Die is ingeschoven achterin nu bij AZ. Drie man, dat kan ook wel. Want de rest staat allemaal op de helft van VVV. Daar waar de ploeg uit Limburg staat te wachten. Op wat AZ allemaal kan bedenken. Maar her één tegenstander voorbij. Dan wacht hij nog even. en Schiet hij een bal een halve meter over de goal van Maanpa heen. En dat is kans nummer twee voor AZ. Want uit de eerste hoekschop van de wedstrijd... kreeg Elthidoor al een bal voorlangs. En op de terugweg Elm ook nog een keer een bal van de lijn gehaald... door Rado Savjevic, die vandaag ook een basisplaats krijgt bij VVV. Kortom, de eerste kansen zijn voor razet. Daar zullen er we nog wel een paar bij komen. We zijn dik zeven minuten onderweg in Alkmaar. Het verschil tussen Heerenveen en Pek Zwolle is slechts twee punten. Vooral omdat Pek Zwolle het verrassend goed doet... en Heerenveen verrassend slecht. Riesit van de Maden. Ja, en dus kan Pek Zwolle vandaag over Herenveen heen wippen. Acht minuten bijna op de klok in het Abel Stadion. Zoals altijd uitverkocht met 24.000 toeschouwers. 0-0 dus nog hier de stand. Twee goede acties al aan de kant van Herenveen gezien. Dat in de beginfase al de nodige dreiging heeft laten zien. Vanaf de linkerkant. En ook een fantastisch schot van Vin Bogazon. Vol op de vreef genomen. Prima redding van Boer, de keeper van FC Zwolle. Dat inderdaad op die 15e plaats staat. Daar verwacht je Pek. Ik misschien ook wel, maar Heerenveen is toch wisselvallig. Thuis bijvoorbeeld twee keer verlies, tweemaal winst, één keer gelijk tegen Ajax. En dat valt tegen. Van Basten heeft wat dat betreft. Maar we gaan eerst naar Indy. 1-0 FC Twente. Uitstekende actie van wie anders. Dat toestand Tadic, die een geweldige beweging heeft in het strafschopgebied van Feyenoord. En de bal dan van klaar legt voor, ik dacht dat ze Chakli... Maar het, ja, ik denk dat het zeker Nasser Chadli is die de bal in het doel tikt achter keeper Lamproe. Prachtige actie van de Serviër die het laat zien bij FC Twente. Ik zei het al, de belangrijkste man. Prachtig gezien. En met links heel mooi binnengeschoten door Nasser Chadli de Belg. En zo leidt FC Twente in een hele aardige openingsfase. Ik kan niet anders zeggen met 1-0 tegen Feyenoord. Ik hoop dat de openingsfase bij Richard net zo leuk is. Nou, het is redelijk inderdaad. Herenveen tot nu toe de betere ploeg. Met dus inderdaad, zoals net gezegd, twee kansen. Op dit moment een blessure bij een van de spelers van PEC Zwolle. Dat is Pluim, maar die is inmiddels ook alweer opgelapt. Ja, ik vertelde net Herenveen vrij wisselvallig toch op die twaalfde plaats. De afgelopen weken leek Van Basten met zijn selectie de weg naar boven weer te hebben gevonden. Aantal goede resultaten. Maar vorige week was daar toch ineens die enorme tegenvaller in Almelo tegen Heracles 6-3. En dat heeft de linksback van Herenveen een right de kop gekost. Nu even kijken wat er gebeurt bij Pek Zwolle. Wordt slecht uitverdedigd door Heerenveen. De bal gaat op de lat. De beste kans voor uh, Pax Wolle. tot nu toe in deze wedstrijd. Met het schot van Reniers. Dat gaat op de bovenkant van de lat. Bijna tien minuten zijn we onderweg hier in Heerenveen. Een aardige beginfase dus. Met twee mogelijkheden voor Heerenveen. En een schot op de lat van Reniers namens Pax Wolle. Dan gaan we weer eens even naar Ronald van Dam. Want we willen eens even weten hoe het allemaal staat. Met Alonso en Vettel en al die anderen. Ja, er gebeurt echt uh, van alles hoor. De safety car is inmiddels uh, uit de baan. Maar achter de safety car, uh, toen we daar nog reden, verkeek uh, Sebastian Vettel zich op de snelheid van uh, Daniel Ricciardo. En moest uh, hem even uitwijken. en had al een beschadigde voorvleugel overgehouden aan een inhaalactie bij. Uh, Bruno Senna, dus heeft besloten tijdens de safety car situatie om binnen te komen voor een pitstop en zijn voorvleugel te wisselen. Dat gaat dan in 13 seconden. Kom dan maar eens om bij je lokale garage. Uh, inmiddels is de safety car uit de baan en race we weer en is, uh, moest hij dus helemaal weer achteraan beginnen op de 21e plaats, maar ligt hij inmiddels 15e Sebastiaan Vettel en ja, zijn teamgenoot, Mark Webber, zou goed werk kunnen doen als hij erin zou slagen om voorbij Fernando Alonso te komen. Alonso ligt vierde, die moet pastel Maldonado voor hem laten gaan, dus dat is wel het goede nieuws voor Vettel. En Webber zit eigenlijk een kleine seconde achter Fernando Alonso, maar komt er nog niet voorbij. Aan de leiding nog altijd Lewis Hamilton, gade geslagen door niemand minder dan Jessica Ennis. Inderdaad, de Olympisch kampioen op de zevenkamp is hier aanwezig bij het team van McLaren. Op de tweede plaats uh, ligt al in de race Kimi Rijko. en met de Lotus schijt de strakke race. En Maldonado zogezegd dus ook op podium uh, koers. Maar... Ja, we moeten nog even worden. Dezelfde avond is gevallen inmiddels in, in Abu Dhabi... in een van die zeven Amiraten. Prachtige locatie om te racen. Maar inhalen is En dus het wordt toch een, een heet avondje voor Sebastian Vettel. Maar hij heeft ervoor nog zeker dik, 30 ronden, dus er kan nog van alles gebeuren. Feyenoord kijkt heel snel tegen een achterstand aan. En die had maar, dan. Een heerlijke wedstrijd om uh, naar te kijken. Vrije trap Feyenoord, bal voor het doel. En wordt uh, niet geraakt. Er is uh, zelfs een overtreding uh, gemaakt door Joris Matthijsen... Uh, uh, nee, de Stefan de Vrij, de aanvoerder van Feyenoord, in de buurt van het uh, doel. En dus gaat deze mogelijkheid uh, voorbij. Maar 1-0, Chatli de maken naar een geweldige assist van Tadic. Zijn zevende als assist alweer dit seizoen. En hij heeft ook al vijf keer gescoord, uh, Dusan Tadic. Wat een voetballer is dat. Maar Feyenoord laat het er niet bij zitten. Zoals het er eigenlijk vanaf de eerste minuut niet bij lieten zitten. Meteen de aanval zoekend. Ook nu weer in worp halverwege de helft van FC Twente voor Feyenoord. Klaas, laat het over aan Jan Maat. Uh, FC Twente dat natuurlijk een hele slechte zaak deed eerder uh, deze week in de beker tegen Den Bosch door uh, te verliezen van datzelfde Den Bosch met een B-elftal. Veel kritiek op McLaren, maar de opening is heerlijk van beide ploegen. Prachtig doelpunt, maar nu is Feyenoord uh, weg met uh, een schot van Jan Maat in de handen van de keeper Nikolai Michailov. Van FC Twente rolt de bal meteen mee aan Douglas. Douglas ziet tegenover zich bijvoorbeeld Boetius staan en Pelle. Boetius die alweer een paar hele aardige acties heeft laten zien... in de beginfase van deze wedstrijd. Nog niet echt voor gevaar heeft kunnen zorgen. Maar dat gaat wel komen. Net zoals Tony Villena die een goede voetballer is. En net voor zijn verdediging moet opletten op bijvoorbeeld Willem Janssen. De balbezit rustig achterin bij Bengtson. Speelt de bal naar Douglas. Douglas kijkt en speelt hem weer terug naar Bengtson. Feyenoord dringt nog niet echt aan. Nu doet Pelle een paar stapjes naar voren. Maar de bal is nog altijd op de helft van FC Twente. Nu een goede bal op Chatty. Mooie beweging van Chatty. En die gaat met reuzenstappen stappen richting het doel. Chatley nog altijd. Chatty moet hem geven, doet het niet. En blijft hij in bal bezit. Nee. En dan kan Wijnord counteren met Immers. Immers gaat lopen, wordt achtervolgd door Brama. En Brama heeft hem bijgehaald. En dus moet Immers even inhouden. Maar geeft een goede paas naar de rechterkant. Op de helft van FC Twente. Bij Schaken. Schaken met Tegenover zich, uh, uh, wie is dat, Robert Schilder. Brengt de bal voor, pellen terug. En daar moet het schot uh, gaan komen. En dat kwam ook maar, wordt geblokt door Douglas. En het spel gaat verder. En dan is het uh, eindelijk rust voor FC Twente als de bal in de armen komt van Michailov. Ik mag het niet vaak genoeg zeggen, een heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Die eerste 13 minuten, twee aanvallende ploegen. Hoog niveau, hoog tempo, 1-0 voorsprong FC Twente tegen Feyenoord. 2-0 fc Twente en de doelpunt te maken. Luc Castanjos naar dat Lamproe Op een diepe bal van Rosales. Prachtige bal hoor. Maar Lamproe had natuurlijk moeten komen als keeper. Hij bleef staan. Hij bleef heel lang staan. Veel te lang staan. En dan kan Luc Castanhos de bal onder controle brengen. En met de punt van zijn teen kan hij de bal over Lamproe heen tikken. En scoort hij 2-0. Eigenlijk een beetje jammer voor de wedstrijd. Want Feyenoord heeft nu al een enorme inhaalslag te maken. De bal. Tikt, tik, tikt en dan is het uh, Lucas Tanjos. die vlak voor dat Lamprouw dan toch uit zijn doel komt de bal langs Lamproe kan tikken. En uh, de vrij die nog uh, te laat komt en struikelt over diezelfde Lamproe. raakt geblesseerd daarbij en wordt nu opgelapt in het doelgebied van Feyenoord. Maar Rosales op Castanjos dat waren de mannen die het deden in de 15e minuut als ik het goed heb. En zo leidt uh, FC Twente tegen Feyenoord met 2-0 gaan we naar Ronald van Dam, want uh, er gebeurt van alles. Ja. Ronald, ja, vertel Mama het maar weer. Hè. In uh, Abu Dhabi voor Lewis Hamilton de koploper in de race, valt uit, uh, helemaal 0,0 uh, vermogen meer in zijn auto. Vijfde uitvalbeurt al voor hem in 18 races dit seizoen. En hij weet denk ik nu ook wel weer waarom hij naar Mercedes gaat. waar hij is er wel klaar mee met al die technische tegenslag bij McLaren. Ja, en dan profiteert Fernando Alonso. reed naar Maldonado toe, die problemen heeft met de Williams. En neemt de tweede plaats over. En je krijgt voor de tweede plaats in het wereldkampioenschap 18 puntjes per race. En dat betekent dat als Sebastian Vettel niet gauw in de top 10 belandt. Hij ligt nu 1e. Dat dan Alonso de nieuwe koploper zou zijn na de grote prijs van Abu Dhabi. 23 ronden gehad van in totaal 55. En wie rijdt er aan de leiding? inderdaad een herintreder, Kimi Raikkonen voor Lotus Renault. Zou toch fantastisch zijn, Raikkonen nummer drie in het wereldkampioenschap. Als hij dan eindelijk na drie tweede plaatsen dit seizoen... inderdaad bij zijn comeback toch gewoon die Grand Prix gaat winnen. Hij heeft het wel verdiend, vind ik, op basis van wat hij dit seizoen heeft laten zien... bij zijn uh, rentree in de Formule 1. Dus ja... Uh, wat gaat er allemaal nog gebeuren? We zijn pas 23 rondjes onderweg, maar er genoeg vuurwerk al gezien hier in Abu Dhabi. Je kan wel veel sterker zijn, maar het gaat wel om de doelpunten. Frank leidt? Ja, dan moeten we even geduld hebben nog bij AZ-VVV. Want de AZ is de ploeg die veel sterker is, zoals verwacht. Tegen de nummer laatst in de Eredivisie. 18 minuten onderweg, maar inderdaad, de stand gewoon nog 0-0. Nu een bal hoog naar Maher. Maar uh, die wordt uh, onderschept daar door uh, uh, Reuzeler. Is dat volgens mij inderdaad. Ja, inderdaad. Uh, Reuzeler die hem even teruglegt op Maanpa. Maar het balbezit bij VVV duurt nooit zo heel erg lang. Nu Hendriksen bal even neerleggen voor Eltidoor, Die kaatst dan uh, terug. Hendrikse uh, dan uh, de, aan de buitenkant uh, zoeken naar, naar Z-speler. En dan is Hendrikse doorgelopen. Waarom schiet je hem er niet gewoon in? Nee, Elm is het die daar is uh, doorgelopen. Bij de eerste paal hoeft alleen maar zijn voeten tegenaan te zetten. Dat doet hij ook wel. Alleen hij... Veegt de bal en dat is net te weinig want de bal gaat 4 nou ja, meter naast de goal van VVV. Het is de derde grote kans voor AZ in dit duel. We hebben ook nog daarbij een uitstekend schot gezien van Marcellus van 25 meter. Waar Maanpa alle mogelijke moeite mee had om die uit zijn doel te stompen. En vervolgens Rijnen die in de rebound hoog overschoot. Dat was ook een uitstekende kans voor AZ. Dat het weliswaar niet zo'n hoog tempo hanteert. Maar wel de wedstrijd gemakkelijk dicteert. VVV is één keer een klein beetje in de buurt van Esteban geweest. Maar daar was nooit de dreiging dat de bal richting het doel zou gaan. Ook nu niet speelt hij de bal eventjes naar Viergever. En Viergever bouwt dan op zijn gemakje op vanuit de achterste linie. Via onder andere Rijnen. Die nu met de bal richting de middenlijn loopt. Om te kijken of er iemand in de diepte aan speelbaar is. Daar is even geen beweging. Dus moet de breedte gezocht worden. Dat gebeurt onder andere bij Viergever. Gorter weer terug naar Viergever. Weer breed naar Rijnen. Het is echt net of ik naar de wedstrijd van gisteravond zit te kijken. Alleen zijn er twee andere ploegen aan het werk. Met Utrecht Willem II was het exact hetzelfde beeld. Nu Rijnen wel op de helft van VVV met Eltidoer even in balbezit. Zij tegenover zich. Hij schiet in één keer. Althans dat was de bedoeling. Zij blokkeert, wordt de bal. Via Eltudoor over de zijlijn. En dan kan VVV zowaar gaan ingooien. En mogen ze weer even balbezit hebben. Eerst maar eens kijken of ze zo meteen van de eigen helft af kunnen komen. Na dik 20 minuten. VVV houdt stand. Laten we het zomaar even noemen. Tegen AZ 0-0. We gaan eens even naar het hockey. Kijken dan altijd eerst naar de vrouwenuitslagen. Den Bosch, Oorwassentje. Amsterdam 4-1. Maar liefst op 3-3. Oranje-Zwart tegen het kwakkelende Laren. 1-1 Nijmegen HDM. 1-1 Pinoquet Hurley. 0-2. En de Terriers SJC 2-4. Den Bos Amsterdam. SJC al echt in plek dan een hele grote middenmoot die strijd. En onderaan HDM, de Terriers en Nijmegen die strijden om de degradatie. Gaan we naar, ja, wat gaan we naartoe? Nou, naar, naar die andere hokjes die mannen Bloemendaal daar in Amsterdam. Amsterdam niet zo hoog dit uh, seizoen tot nu toe, Gerard de Groot. Nee, Amsterdam staat vijfde in de competitie, zeven wedstrijden gespeeld, 13 punten. Bloemendaal staat tweede, zeven wedstrijden gespeeld, 18 punten. Achter de nummer 1 Kampong, die heeft er een wedstrijd meer over gedaan, heeft 19 punten. Dus uh, ja, als Bloemendaal vandaag zou winnen en dan ook nog die inhaalwedstrijd gaat winnen, dan uh, komt Bloemendaal weer aan het kop van de ranglijst. Maar zover is het nog niet hoor, nog lang niet. Want uh, na vijf minuten spelen is Amsterdam op voorsprong gekomen in het uh, Bloemendaalse, in de regen waar we... Ja, langzaam met een schuin oog naar het veld kijken. Want de regen valt hier gestaag naar beneden. En zo langzamerhand zie ik een paar plasjes verschijnen. En dan moet de van Eerd en Bruning natuurlijk op gaan letten... of er nog wel gehockeyd kan worden. En het zou me niet verbazen dat straks die wedstrijd wordt... Uh... Stopgezet, misschien wel verplaatst naar het veld hiernaast. Waar de veteranen spelen. Maar daar zijn de lampen niet aan. De lampen op het hoofdveld zijn wel aan. En wij hebben allemaal kunnen zien dat Teun Rohof. De strafcorner van Take Takema. Na vijf minuten de teruggesprongen bal van Stokman. Heel simpel in het doel kon tikken. Zodat Amsterdam in de topper tussen Amsterdam en Bloemendaal. Gewoon met 1-0 leidt in Bloemendaal. Herenveen, Pex Zwolle staan vlak bij elkaar op de ranglijst. Ook in het veld gelijkwaardig, het van der Maanden. Herenveen iets beter, combineert wat beter, houdt de bal makkelijker in de ploeg. Het is nog steeds 0-0, halverwege de eerste helft alweer. En het is eigenlijk vrij stil, vind ik, in het Abe lenstra stadion Meeste geluid komt uit het vak van FC Zwolle, waar ongeveer 200 fans zich hebben verzameld. Nu misschien een uitbraak voor Herenveen, maar Finn Bokazon kan de, boel niet echt, of de bal niet echt lekker meenemen. Paast de bal dan even terug naar iets, de aanvallende middenvelder. Combinatie opgezet, maar ook dat mislukt aan de kant van Herenveen, En dan kan misschien FC Zwolle in de omschakeling, maar er wordt alweer gefloten voor een uh, vrije trap. Wedstrijd vandaag onder leiding overigens van een Belgische scheidsrechter. Afkomstig uit Belgische Limburg, Luc Wouters. Die in het dagelijks leven ook nog eens burgemeester is van de gemeente Lummen. Wat in elk geval ook opvalt is dat uh, Pek Zwolle zich, maar dat doen ze bijna nooit in uh, uitwedstrijden, zich zeker niet ingraaft. Ook weer in deze wedstrijd probeert om uh, verzorgd te spelen. Maar Heerenveen is uh, tot nu toe wel de bovenliggende partij. Nu misschien weer een aanval door het centrum. Dit ziet er goed uit. De bal gaat naar Finn Bogason Die schiet. En dan het recht Echterbeen van Boer voorkomt de 1-0. Heerenveen voetbalt beter, voetbal makkelijker. Heeft nu drie kansen gekregen tegenover 1 voor Pek Zwolle. Dat was een schot op de lat van de Reniers. 23 minuten zijn we bezig. 0-0. Castanjos maakte de tweede voor FC Twente. Juichte die ook, eh, Andy? Half. Hij maakte weer dat rare gebaar van een hartje... wat tegenwoordig helemaal in is. Maar half juichend maakte hij de 2-0... Maar die wedstrijd is niet beslist hoor. Uh, zeker niet. Het is een uh, mooie wedstrijd om naar te kijken. En Feyenoord doet er alles aan om de aanstuitingsstrepper te uh, gaan vinden. Het staat 2-0. Pellig heeft een klein duwtje aan zijn tegenstander gezien door Pieter Vink. Die de bal goed uh, onder controle heeft tot nu toe. Bij elke overtreding die gemaakt wordt wordt er een beetje gezeurd van beide kanten. Zojuist ging Dusan Tadic tegen de vlakte. Heeft wat pijn aan de rug. En men uh, eiste van FC Twente dat de bal uit werd gespeeld. Maar dat deed Feyenoord niet. Hoeft Feyenoord ook niet te doen. En daarna kwam er een beetje een opstootje, Maar dat werd gesust door de de man uit Noordwijk houdt balbezit voor. FC Twente, 24 minuten gespeeld. Heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Maar 2-0, dat is een grote achterstand. Zeker als je weet dat FC Twente dit seizoen alles thuis heeft gewonnen. Vier keer dus. En daarvan drie keer de nul heeft gehouden. 2-0. Feyenoord staat achter tegen FC Twente. AZ, die zullen na de gala voorstelling vorige week in Arnhem gedacht hebben... ach, VVV, daar hadden ze al op een goaltje gerekend al, Frank Villa. Ja, ze hadden er ook echt al één moeten maken, hoor, moet ik eerlijk zeggen. VVV staat echt gewoon zo compact mogelijk te spelen. Zoals dat dan zo mooi heet. Maar heeft verder absoluut niets in te brengen in deze wedstrijd. AZ moet gewoon die goal maken. Dan is die wedstrijd ook onmiddellijk beslist. Na 25 minuten is het nog 0-0 in Alkmaar. Maar dat is echt een klein wonder. Want de ene aanval naar de andere... Draait eh, AZ af. Alleen het afronden, daar ontbreekt het nog aan. Zojuist ook weer Berends, die dan een bal ineens voor zijn voeten krijgt. Staat helemaal vrij. En dan denk je, druk ineens af met je, met je rechter. Hij neemt aan, draait om zijn as en, en geeft dan voor met eh, zijn linker... bij de tweede paal, daar waar niemand van AZ meer staat. Omdat iedereen eigenlijk al een beetje op de terugweg was om een bal daar ergens aan te nemen, om een nieuwe aanval op te bouwen. Juist omdat Berens de verkeerde kant op draaide. En intussen is AZ alweer lang en breed op de helft van VVV aan het voetballen. VVV komt nauwelijks ook met de bal van de eigen helft af. Nu wordt de bal bij AZ achterin rondgespeeld. Viergever, breed op Rijnen, Rijnen ter hoogte van de middenlijn. Even het inspelen in de breedte bij Hendrikse. Hendrikse diepte gezocht nu bij Berends. Die draait in één keer weg bij Fleuren. Legt hem dan klaar voor Marcellus Die krijgt een duw van Lintzen. En daarmee gaat de bal ook over de achterlijn. Inclusief Marcellus En dus mag VVV een doeltrap gaan nemen. Gaat Maempa dat doen. Maar ja, zoals gezegd. VVV zal de grootst mogelijke moeite hebben om in de buurt van Esteban te komen vandaag. En voorlopig hebben ze daar genoeg aan. Want ze komen voor een punt. En dat hebben ze. Want na 26 minuten staat er nog 0-0 in Alkmaar. De Fed Cup is naar Tsjechië gegaan, want de tennisters uit dat land uh, hebben uh, gewonnen van Servië met 3-1, doordat Lucy Safarova Tsjechië in Praag het beslissende punt uh, bezorgde door Jelena Jankovic te verslaan. We gaan langzamerhand even uit voor het journaal van drie uur. En zijn daarna bij u terug met de drie lopende voetbalwedstrijden natuurlijk. De standen twente Feyenoord staat dus al 2-0 voor de koploper. Althans nu even de nummer 2. maar als ze winnen weer de koploper. 1-0 Chatley en 2-0 Castanjos. AZ-VVV staan op 0-0, veel sterker AZ, maar nog geen doelpunten. En Herenveen en Pexvolle zijn volledig in evenwicht. Daar staat het 0-0. Eerder deze middag was er al Groningen tegen NEC. En Nijmegen won in Groningen door een doelpunt van Roorda. De winnende werd het uiteindelijk 2-1 daar. Wordt allemaal vervolgd samen met Formule 1, hockey en straks ook tennis in Parijs. Je vergeet nog uh, Jupiler League, hè? Het is ja. nog steeds 0-0 bij Den Bosch tegen Fortuna Zittard na een half uur spelen. En NAC RKC is straks nog de late wedstrijd. Tot zo, naar het NOS -journaal.